De brandweer heeft iedereen verzocht binnen te blijven. In Heerlen is winkelcentrum het loon helemaal gesloten... omdat een deel dreigt in te storten. Eergisteren werden al 10 van de 50 winkels ontruimd. Volgens burgemeester De Plaas de situatie afgelopen avond ernstig verslechterd... omdat de parkeergarage onder het centrum steeds verder verzakt. De appartementen boven het centrum zouden geen gevaar lopen... worden dus niet ontruimd, maar bewoners mochten wel op kosten van de gemeente naar een hotel...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 De Afghaanse president Karzai laat een verkrachte vrouw vrij uit de gevangenis... maar in ruil voor die vrijlating moet ze trouwen met haar verkrachter. Het slachtoffer heeft daarmee ingestemd. De vrouw werd na de verkrachting veroordeeld tot 12 jaar gevangenisstraf... wegens overspel. De rechter beschouwde de verkrachting als het hebben van seks buiten het huwelijk. De vrouw bleek bovendien zwanger van de verkrachter. Het kind is in de gevangenis geboren en bij de moeder gebleven. Dan het weer bewolkt en plaatselijk flink wat regen. In de loop van de ochtend wordt het geleidelijk droger. Smiddags kans op zon en alleen in de kustgebieden ook nog kans op een enkel buitje. Het wordt zo'n 9 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Max. Nachtzuster. Astrid de Jong. 0800 1121. dat is het nummer voor vragen en antwoorden. Mailen kan naar nachtzuster-omroepmax.nl. Een uh, tweet sturen kan heel simpel, apenstaartje-nachtzuster. En chatten tijdens dit programma kan ook. En dat doe je via www.nachtsuster.net de vragen die nog openstaan en uh, waarvoor ik je verzoek om te bellen naar 0800-1121... zijn de volgende. Wie bepaalt er wie je mag meedoen met het Songfestival? Hoe ziet de organisatie uit van het komende Nationale Songfestival? Wat zijn de tijden? Wanneer gaat het gebeuren? Hoe gaat het gebeuren? Is er iemand die daar meer van weet? 0800-1121. Waarom mag er geen alcohol verkocht worden bij tankstations in Nederland? 0800-1121. En eens even kijken, we hebben het al gehad over waarom moeten we een kerstboom neerzetten en versieren, en waarom moeten we met kerst zoveel eten. Dat uh, was de vraag van Ben, maar die werd net aangevuld die vraag. En de vraag is dan: waarom gaat een kerstboom pas met drie koningen de deur uit, of al met drie koningen? Waarom die grens? 6 januari is het volgens mij. Waarom is drie koningen de grens om de kerstboom buiten te zetten? En is het zo dat als je je vaak kaalscheert of uh, millimetert met een tondeuse... dat je haar dan minder mooi gaat groeien? Dat uh, wil Anouar heel graag weten. 0800-1121. De vraag over het vaatdoekje is beantwoord. Maar er was nog een vraag. Heh was nog een vraag die nog beantwoord moest worden. En waarvan ik dacht van, oh het zou... Voor... Oh ja, de vraag over het uh, vieze luchtje in de nieuwe auto. Of eigenlijk dus de tweedehands auto. Stel je koopt een tweedehands auto en de binnenkant stinkt naar rook. Heb je een tip of een truc om die vieze geur van rook te verwijderen uit een tweedehands auto? Bel dan vooral 0800-1121. En dan is het inmiddels vier minuten over vier. En dat is traditioneel hier bij Nachtzuster. Het moment dat er disco gedraaid gaat worden. En in dit geval is het Fox de Fox op Radio 1. Diamond, I leave it all to you. Precious. Precious Little Diamond was dat van Fox. De Fox, een beetje disco op de donderdagnacht. 0800-1121, vooral je vragen en antwoorden natuurlijk. Jack, goeienacht. Goedemorgen, Astrid. Een goeiemorgen. Ja, bij, het is bij, voor mij is morgen. Als jij geslapen uur hebt, uur dan uur. is het morgen, ja. Ik heb al nog een paar uur werken dan zit het er weer op. Dus dat. Lekker, dan hebben we weekend. Maar daar mm. belden we natuurlijk niet om, hè? Ben je een vrachtwagenchauffeur? Uh, nee, nee, beveiliger. Oh. oh, sorry, Jack. Ja. ja, Nou ja, bijna hetzelfde, hoor. Nee, is heel wat <laughs> anders. Waar belde je voor? Nou, uh, het, het afscheren van het haar, beveiliger. Je hoort het al. Uh, Beroepsmisvorming in onze groep. Er <laughs> wordt enorm veel geschoren hoofdhaar. Yeah. En dat is ook een van die... Uh, van die mensen die een keer of drie per week jaar in, jaar uit hun hoofd glad scheren. Gewoon met het mes. En dan wil ik in de vakanties nog wel eens een keer mijn haar laten staan. Gewoon omdat ik nieuwsgierig ben van hoe grijs ben ik ondertussen geworden. Ja. Nu heb, eh, heb ik een paar maanden geleden ben ik een, uh, nou ja, een, een tijdje afwezig geweest. Een beetje ziek, een beetje geopereerd en dergelijke. Had ik dus een langere periode dat ik me niet hoefde, of niet geschoren heb. Mm -hmm. En ik kan je verzekeren dat het helemaal niets geleden heeft. Nee, gewoon dezelfde bos. Dezelfde bos, alleen een beetje grijzer. Ja, oké. Okay. Ah, ja. <laughs> en nu is het er weer was. af. Ja, ja, ik ben helemaal glad weer hoor, tuurlijk. Ik, uh, ik zag laatst iemand, een vrij jonge iemand die had ze. Uh... Die, die werd grijs en die had het uh, haar dan allemaal in, in uh, zo'n kleur zwart geverfd. Dat je ziet dat het geverfd is. Ah, ja, oké. Okay. Ik vind dat, dat kun je doen als het een statement is. Dus als je zegt van nou ik verf nu mijn haar zwart. Maar als je je haar verft, ja het zal, het zal ook wel een mannending zijn. Maar dat, uh, mannen die hun haar verven om het grijze haar te verbergen? Ja, maar dat is hetzelfde als mannen die er van alles aan doen... Om uh, die haar te laten implanteren. omdat ze een paar haren missen. Ja, maar als mannen zo van die inhammen krijgen. Ja, vind Ik vind het helemaal niet storend. maar het maakt wel ietsje ouder. Oh, dat zou best. En het, het, ik heb dat... er zo te weinig ervaring mee. Ja, maar, ik... maar grijs haar. Ik, ik vind grijs haar bij mannen vind ik toch meestal heel gedistingueerd staan. Dat klopt. klopt. Dat, uh, daar zouden ze niks aan moeten doen, vind ik persoonlijk. Ik zal er ook helemaal nooit iets aan doen. Nee, dan maar is het goed. dan komen we toch nog even op een volgende vraag die ja. er gesteld is. Ja. Het geur in de auto. Ja. Ik ben negen jaar geleden gestopt met, uh, met roken. Ja. En ik stoorde in mijn privéauto enorm aan die geur die erin hing. Ja. Want je weet dat, dat gestopte rokers zijn nog erger dan niet rokers. Ja. Ja, uh, dat zeggen ze. nee, dat is waar. Ik zijn, ja. zijn fanatiek. Ja. Uh, toen werd mij aangeraden dat nadat hij een keer goed schoongemaakt is... Uh, ja, het is een, misschien een merknaam, maar dan moeten we het maar vlug zeggen. Fedrazen. Ja, dat is een goede dat tip. Dat is een of spulletje en dat sproeien over het volledige interieur. En na een aantal keren, vraag me niet hoe vaak, ik heb dat niet bijgehouden... Maar laat we maar zeggen dat, dat die fles leeg was... heb ik geen geur meer in de auto. En toch vind ik dat raar. Ja, dat weet ik niet. Ja, nee, wel? maar ik vind bijvoorbeeld... Als je, stel dat je uh, een, een, een pak melk morst over de bekleding van je auto... Mm -hmm. en je spuit dus dat spulletje erop... dan verdwijnt de stank. Terwijl ik zou denken van... ja, weet je, je legt alleen maar nog een laagje erbovenop... Dat, dat kan nee, nooit weet... goed wezen. Ja, ik weet niet in hoeverre dus de chemische reactie van, van neutraliseren. Nee, ja. Uh, Hoe gaat ja. dat opgaat? Ik weet niet wat erin zit. Nee, dat weet ik ook niet. Nee. Je kunt natuurlijk iets neutraliseren. Ja, ja, blijkbaar. Nee. Ja. Nee, goede tip, Jack. Nou, uh, dan heb ik er trouwens uh, nog even eentje waarom de Kerstboom pas op drie koningen weg mag. Ja. Drie koningen. Dat is de datum dat het eigenlijke kerstfeest is. Drie koningen, dan staan die befaamde sterren in het oosten... in hun uh, stand waar we allemaal fijn over zingen. Hè? Ja. De herrie slagen bij nachten, et cetera. Maar die datum, dat kwam de oude uh, paapse kerkvorsten. Want daar hebben we het over. Jullie hebben het altijd over de katholieken, nee, over de Roomsche. Uh, niet goed uit in Europa. Want er waren veel te veel heidense feesten met winterfeesten, ja. et cetera. Die allemaal voor die vijfde uh, januari waren. Toen hebben ze al in een heel vroeg stadium de Roomse kerkvorsten besloten om kerstmis te vervroegen naar de datum die wij er nu op nahouden. Want ga je kijken naar de orthodoxe kerken, dus even zo vrolijk ook katholiek. Alleen niet Rooms. Ja. Die, hebben allemaal, die hebben allemaal kerstmis uh, op 5 uh, januari. Met drie koningen. Ja. En niet op onze datum. Nee. En wanneer is die scheiding gekomen? Die scheiding die is gekomen in het uh, concilie van Nicea, als ik het goed heb. En dan hebben we het over 12 of 1300 na Christus. Ja. Uh, toen is die grote scheiding gekomen tussen de, de katholieke kerken. Ja, uh, om maar even de geschiedenis in een notendop te duwen. Ja, ja even, even <laughs> in een razend tempo. Hè. We, bedoel, we leven in een razendsnelheid, dus dat mag ook. <laughs> uh, <laughs> en, maar dus sinds die tijd uh, hebben wij hier de vervroegde periode van de kerst waarop wij het nu hier vieren. Gewoon voor de simpele reden dat het moest vallen voor de grote heidensfeesten. Ja. En uh, ja, nou ja, dat is eigenlijk... Uh, ja, dat was het eigenlijk zo'n beetje. Ja, kort maar krachtig. <laughs> uh. nou ja, ik weet niet hoe lang we erover gedaan hebben, maar... Nee, uh. heel keurig hoor, geen klachten. Nou... Wow. Hoe is trouwens, want nou kunnen we even teruggaan. Oh, oké. Okay. Dus ik heb alleen maar mensen aan de telefoon vannacht die de boel willen regisseren. Ja, waar kunnen we naar teruggaan? Hoe is het met je kleintjes? Dat zijn ondertussen al hele kinderen geworden. Ja, ja, ja. ze gaan al naar school op de brommer. Nee, ja. ja dan. Nee, met de kinderen gaat alles goed. Ja. Fijn. Ja. We hebben het allemaal mogen volgen in de afgelopen jaren. Nou, dus, dat uh... valt ook wel weer mee. Toch? Nee hoor. Oh. Toch oh ja. nou je zouden we moeten bij elkaar moeten optellen dat, dat daarover gesproken nou, is. Nou, af en toe geboorte links of rechts. Ja. Het heeft inderdaad een beetje indruk gemaakt, maar verder valt het best mee. Nou ja, oké. Okay. Dat is toch leuk. Ik ja. bedoel, je hebt een, een schare aanhangers die je al sinds jaren en dag volgen. Precies. Nee, het gaat allemaal goed met ze. Ja. Oké. Okay. Dus, nou, uh... dan zie je verder veel succes vandaag met je programma en we blijven luisteren. Dat komt goed, dankjewel. Oké, okay. dankjewel. Dag, Dag. Oh. 0800 1121. 1, -1, -1. MV van de chat, goeienacht. Goedendag, Astrid. Hallo. ODF gefeliciteerd met je 26e verjaardag. Ja, dankjewel. Het was gisteren. hè. Ja, dat heb ik gehoord. <laughs> nou, ik moet zeggen, je ziet er nog jonger uit op de foto. Nog jonger? Ja. Het moet ook niet gekker worden. Ja, ik ben altijd jarig de verkeerde kant op. Ik ben aan het terugtellen. Ja, precies. Ja. Staat je goed? Nou, we hebben het er niet meer over. Wat kan nee. ik voor je doen? Hey, even over die rookluchtjes had ik nog wel. Ja, uh, goeie. Ik had het op de chat ook al gezegd. En ik heb die tip gehad van een houtje van een kattenpension. En het is misschien een hele rare tip, maar het werkt wel. Als je gewoon gemalen koffie koopt ja. en je gooit dat in wat bakjes... en dat zet je gewoon uh, op plekken in de kamer, maar dat kan je ook in de auto neerzetten... Ja. dan trekt alle rooklucht en uh, gore lucht die trekt in die koffie. Hoe het kan, weet ik niet, maar het werkt wel. Maar je zit, uh, je zit natuurlijk uh, uh, heel druk te chatten. Maar dat was het eerste wat ik al op de radio geroepen heb, die gemalen koffie. Oh, dat heb ik dan gemist. Uh, ja, maar, maar, goed. maar wat, ik, wa, wat de vraag vervolgens was, uh, moet het verse gemalen koffie zijn? Of ja. kun je gemalen koffie in de winkel kopen en dat neerzetten? Ja, gewoon verse gemalen koffie. En dan gewoon in een plastic bakje gooien en dan gewoon op diverse plaatsen neerzetten. Ik ben op vakantie geweest en toen ik op vakantie was, was van mijn huis geverfd. En toen kwam ik terug en het stonk echt overal met verf. En toen heb ik een aantal bakjes koffie neergezet. Het klinkt heel raar. En binnen een half uur, een uur, was die verflucht ook weer. Ja. Nou ja, als het werkt, werkt het. Maar even, want het is me nog steeds niet helemaal duidelijk... je kunt gewoon een zakje gemalen koffie kopen. Ja, je koopt gewoon gemalen koffie... en dat strooi je dus in een, in een plastic bakje of in wat dan anders. En dat zet je op, uh, bijvoorbeeld in de auto neer. En dan volgens mij uh, is het ook nog wel belangrijk... dat je dan een plat schaaltje hebt of een plat bakje... dat er zeg maar veel oppervlakte is. En die lucht, die trekt daar gewoon in. Nou... Uh, ja, ze zei het al dat ze het ging proberen. Maar ze weet nu in ieder geval ook uh, precies hoe het, uh, hoe het moet en wat voor koffie. Ja. Dus uh, dank je wel. Ja, en wat ook helpt, uh, zeg maar als je wel rookt. Ik, uh, het beste is natuurlijk, maar dat geldt dan niet zozeer voor de auto, maar ook voor de woonkamer. Het ja. is gewoon natuurlijk buiten roken. Maar wat ook helpt is geen asbakken gebruiken. Maar ik gebruik altijd van die glazen potjes waar de groenten in zit. Dat gooi je half vol water. Daar gooi je je peuk in en dan draai je een deksel erop... En als je peuken in die asbakken die stinken gewoon altijd heel erg. Ja, ja. En als je een glazen potje water gebruikt, en je gooi daar een peuk in, dan ruik je dat ook niet. Oké, okay. nou dat is dan een goede tip voor de mensen die nog roken. He. Ja, en Poing op chat had ook nog een tip: die wou een flesje Chanel 5 in de auto gooien. Dat is natuurlijk ook een goede tip. Maar ja. ik denk dat koffie wel heel erg veel goedkoper is. Precies, dan moet je iets ruimer in je budget zitten. Klap. Maar, maar ja, voor ieder wat wils, hè? Ja, en als je googelt op uh, rookverdrijving bijvoorbeeld... Rookverdrijving. Dat, ja, rookluchtverdrijven of zo, dan mag ik een productnaam noemen? Ja. Dan kom je bij Eco door terecht. En die ja. heeft uh, ook van die flessen. Dat is onder andere ook uh, misschien een heel ander onderwerp, maar het werkt wel. Maar Als je bijvoorbeeld kattenlucht in het huis hebt, omdat een, ka een kater sproeit... ...of, of van, een, van, een, van een kattenbak die niet vaak genoeg schoongemaakt wordt... ...dan heb je EcoDoor en dat is speciaal tegen urinelucht van honden en katten... ...maar je hebt ook een product, uh, als je alles in één bestelt, dat is niet eens zo heel duur... Oh. ...dat verdrijft ook de rooklucht. Kijk. En dan heb je ook nog de volgende oplossing, die heb ik ook staan, een uh, luchtreiniger. Een kat had er eentje van Wekamp en ik heb er eentje van E-Tech. Dat, dat zijn uh, een soort apparaten, uh, die werken niet met filters, dus je hoeft geen filters te kopen. Mm -hmm. Maar je, kunt er een soort, uh, je trekt er iets uit, dat maak je gewoon schoon met een doekje, bijvoorbeeld met glasseks. En dat viel mij laatst op, te, uh, ik had hier vier mannen uh, in de kamer, die zaten alle vier te roken, En dat Uw. mag dan af en toe van mij. Ja. Maar dat, Normaal zie je dan die rook aan het plafond drijven, dan heb je zo'n walf bij het plafond. Maar, die, maar toen we dat ding, ik had dat ding aan staan, en je ziet helemaal geen rooklucht. Alles, uh, oh, ik denk de rook gaat, en... gaat allemaal richting dat ding? Ja. En als je dat, dat ding van mij, dat is echt. Uh, dan trek je die staven eruit. En als je dan met een doek eroverheen gaat, met een beetje glassex, dan poets je hem zo schoon. En je zet hem weer aan, verschillende standen. En nou, dat werkt gewoon perfect. En ik dacht nog wel bij mezelf, nou, ik zou eigenlijk mijn longen eruit moeten halen en met doekjes schoon moeten halen. Dan wordt het ook weer mooi. Ja. Maar. Uh, ja, Altijd dat... verstandig om te proberen. <laughs> ja, Doe nee, maar, dat en... wel voorzichtig. Ja, dat is zo. <laughs> met beleid. Ja. Ja, nou laten we daar maar niet aan denken uh, voorlopig. Nee, doe dat maar niet hoor. Nee, nee, nee. nee maar, nee, maar ik, ja, wat ik al zei, ik weet ook niet hoe het kan, maar die, die koffie dat helpt gewoon. Dus in de auto ook, dat helpt. Nou, het moet wel heel erg stinken bij jou dat je dat allemaal weet. Nou, nee, dat valt heel erg mee. Dat valt heel erg mee, maar ik erger me er wel aan als het bijvoorbeeld bij anderen komt en je ruikt rook. Of je ruikt... Bijvoorbeeld, ik rook zelf, maar ik kan mij wel heel erg, heel erg ergeren aan rooklucht. Mijn uh, moeder uh, is bijvoorbeeld 83, die heeft de kachel altijd op 26 graden staan en ze rookt als een ketter. Ja. En als ik, er dan, uh, als ik er dan ben en je komt uit je bed en je bent fris gedoucht en alles en je komt zo'n kamer in waar die kachel staat te branden en de rooklucht hangt, dan denk ik echt, gadverdamme. Ja. En uh, ja, ik wil dat thuis gewoon ook niet. Ik, uh, ik rook wel, maar ik ga meestal zelf naar buiten. Dat is natuurlijk het allerverstandigste. Ja. Maar uh, ja, nou dat ik het allemaal weet heeft gewoon te maken van dat ik me gewoon zelf erger aan dat soort dingen. En op een gegeven moment, ik heb ooit eens een keer een sproeikater gehad. Nou, dat is echt een ramp. Ja. Maar die zit nou in de, de poezenhemel. Ach, maar de, niet omdat hij een sproeikater was, toch? Nee hoor, niet omdat hij een sproeikater was. Oh, gelukkig. die zegt mij op de chat dat ik nou af uh, moet gaan en dat je verder moet gaan met uitzien. Ja. En dat de houden, maar, of wil je dan. nog even over lingo praten? Over lingo? Dat ja. is toch van piep, piep, piep, piep? Precies. Ja. Dankjewel, Emfie. Daar heb ik nooit aan meegedaan, hoor. Voor mij maar twee voor twaalf en per seconde wijzen. Ja, uh, uh, wijze quizzen. Dankjewel. Hé, hey, fijne <laughs> uitzending. Dag, tot de volgende keer. Jo, doei. Jaap. Goedemorgen. Goedemorgen. Ik heb spul om jou dus te maken. Nou. Ach, ik heb hoor, Ik heb gekregen bij, bij de truckwacht waar ik de vrachtwagen was, ah. ik had wassen. Ah. had ik een keer dat spul staan. Nou, en ik heb zelfs zo'n carry erbij gekocht. Die was helemaal bruin geel van de rook. Ieuw ja, heb ik een twee keer gemaakt en de, zelfs de, de bruinigheid is weg. Maar ik hoor alleen maar die was helemaal bruingeel van de rook. Maar wat was het? Een caddy? Dat is een ja, spuitbus met met. met oh, ah, oké. Okay. Ja. En dan maak ik het schoon. Dan kan je heel interieur reinigen. Oké, okay, denk ik. Ja. Dus. En wat voor spul is het dan? Ja, het is, het is net van Nerta. Die heb, heb ik uh, gekocht bij de truckwars. Ah, oh, oké. Okay. Dus. En rij je ik, nu? in? Ik, ik rij... weet niet waar die vrouw vrouw woont. Als ze nou in de buurt woont. Dan kan ik contact met haar opnemen, zou zal ik het laatst laten zien. Het werkt perfect. Dat is lief. Ik heb het met mijn dochter gedaan en met mezelf ook. Dus, uh... Nou, ze heeft al zoveel tips gehad, die komt er vast wel uit in de eentje nu. zit sowieso nee. al met hele bakken koffie in de auto en een halve meloen. Maar, um, uh, even, want je bent vrachtwagenchauffeur? Ja. Ben je onderweg? Ik, ga, ik ben onderweg. En ben je al geladen? Ik ben gisteren aan begonnen en ik ga nu richting uh, het losadres in de uh, wat zeg je? Ik heb gisteren onder ik ben begonnen. Ja. Vanaf Zwolle, ja. Brussel. Ja. En hoesbroek laat ik weer. dan los ik in Ommen. En dan ga ik weer naar huis. En doe ik elke avond. Maar elke heb, je nu, heb je nu een lege bak of een volle bak? Een uh, volle bak. Oh, niks zeggen, hè? Nee. Raad wat hij rijdt gaan we spelen. Oh. Kun je het eten? Ja, niet echt eten. Oh. Um, kun je het kopen in de supermarkt? Ja. Oké. Okay. Uh, hebben de meeste mensen het in huis? Ja. Maar niet echt eten, je kunt het wel eten. Ja, het is, het is, het is niet echt eten, het is, het is, het is vloeibaar. Uh, kun je het drinken? Dan drinken, ja. Oh. Uh, drink jij het wel eens? Oh, dat is niet veel. Drink ik het wel eens? Dat weet, dat weet ik, de meeste mensen wel, denk ik. De meeste mensen drinken het wel eens. Is het melk? Nee. Is het koffiemelk? Nee. Oh, is het, uh, is het iets met frisdrank? Ja. Oeh, is het één uh, bepaalde soort frisdrank? Ja. Is het cola? Nee. Is het Sinas? Juist. Sinas? Sinas, volle bak. Heb je een hele volle bak met Sinas? Ja. Hè, en ik heb het geraden? Ja. Goed, hè? Ja, zeker goed. Ja, ik ben zelf wel trots op mezelf. Nou, mag ik jou dan een goede reis wensen met de Sinas? is goed. Oké, okay, bedankt. Okay, bedankt. Dag. Dag, Dag, tot Sinas. Arjan. Arjan, hi. Hallo. Hallo. Hey, ik had uh, een oplossing voor uh, de rooklucht in de auto. Ja. Het is heel simpel: je neemt een, uh, een diep bord, ja. je een schoenbord, zou ik maar zeggen. En uh, die giet je helemaal vol met brandspiritus. <laughs> die zet je op de vloer. Ja. Dat doe je s'avonds. Doe je auto dicht. En de volgende dag is je brandspiritus zo zwart, zo zwart als de nacht. Dat doe Eerlijk? je twee dagen, twee dagen achter elkaar. Ja. 95% van de lucht is weg. Maar stinkt dan niet je hele auto naar de brandspiritus? Die moet je daarna wel even goed laten luchten en even met, een, uh, met de een erin. Ja. Maar je rooklucht is eruit en ook, het trekt ook uit je bekleding. Oh. Nou ja, een goede tip. Ja, want ja. ik heb dat uh, pas bij een garage gehoord: die uh, hadden een auto waar uh, altijd sigaar in gerookt is. Ja. Nee, die hebben gewoon... Uh, ik zeg, hoe haal je die lucht er dan uit? Gewoon puur met spiritus. Nou. Ja, dit zijn precies, uh, het zijn precies de tips waar we op zitten te wachten. Ik weet niet of deze mevrouw uh, gaat experimenteren met uh, brandspiritus. Ja, je moet natuurlijk niet uh, een bord spiritus erin zetten, de volgende morgen je auto instappen en dan een sigaret opsteken, want dan heb je een probleem. Nee, daar moet je eventjes goed over nadenken. Je moet ook niet een bord met spiritus neerzetten en dan s ochtends gewoon even lekker in z'n tweeën optrekken. Nee, nee, nee. Maar dat zijn nee. van de maar, kleine dingen waar je even op moet letten. Ja, nee, maar je moet het gewoon neerzetten op de, bij de, aan de bijrijderskant, gewoon op de grond. Ja. En dat doe je twee dagen achter elkaar en dan. Uh, Hartstikke heeft, goed. Als de garage heeft aan mij verzekerd, dan is voor 35% de brandlucht of de rooklucht eruit. Ik ben benieuwd of het gaat helpen. Maar ik dank jou van harte voor je tip. Dank je wel, Arjan. Nou, heel veel succes met de uitzending bellen. Komt goed. goede reis. Goed. Tot... Oh, hoi. 0800 1121. En dat is ook het nummer dat je kunt bellen met de oplossing van de crypto. En het is nogal een makkelijke opgave vannacht. Hij luidt namelijk als volgt. Pittige Sinterklaasmuziek. Pittige Sinterklaasmuziek. Heel snel bellen, want ik denk dat die heel snel opgelost wordt. Tien letters, daar moet de oplossing uit bestaan. En de opgave luidt pittige Sinterklaasmuziek. Valentijn? Ja, ik hoorde net um, uh, een andere luisteraar. Ja. hoor je galm. Galm, je? Ach, ja? Ach ja. Ik galm bij jullie. Ja, wie gaat er nou waren? hè? Dat is de vraag. Nee, ik, ik, draai, ik, ik, ik draai even de radiolaag. Ach, als die aanstaat, dan kan dat het wezen, ja, die, inderdaad. Uh, ik, ik, ik hol even heen en weer. Mag dat liever? Maar waar moet je helemaal naartoe dan? In nee, de keuken. Eén seconde. Nou, toe maar dan. Ik zie me dan zo voor me hè, dat hij dan echt helemaal naar de andere kant van het huis moet. Twee trappetjes af, drie trappetjes omhoog. Rennen om de keukentafel heen. Nee, nee. Waar alles ik kan, nog op ik, tafel staat, heeft hij nog helemaal niet afgewassen. Ja, ja, hallo. Ik hoorde net. Ben er nu hoor ik je toch? Ja, maar nee. ik hoor. Er... Oh nee. Nou... nou. Nou galmt het wat minder en het klinkt wat prettiger voor de andere mensen in het land. Maar ik galm nu. Zal ik de radio hier ook wat zachter zetten? Wel, nee, joh, ik heb er geen last van. Oh. Um, ik hoorde net uh, de, de, het, het verhaal over bakjes met gemalen koffie neerzetten. Ja. Als, als luchtververser. En dat bracht me meteen terug in, uh, in, in een jeugdervaring die ik had. Ja. Het is. Uh, Namelijk een Drentse, toen ik ben opgegroeid tijdens mijn pubertijd in Drenthe. Ja. En daar was het de, de, een gebruik om, als iemand thuis was opgebaard... Ja. ...in de kamer waar die persoon was opgebaard... ...een aantal kommetjes met gemalen koffie neer te zetten. En dat was dan gewoon uh, Douwe Egberts uh, uh, roodmerk of zo. Gewoon uit zo'n vacuumverpakt pakje. Maar is dat dan om de stank tegen te gaan? Ja, want je moet je voorstellen in die tijd... en dan heb ik het over een jaar of dertig, 40 geleden... Had je nog niet van die koelsystemen? Nee, en um, dan was het wel de gewoonte als iemand overleden was... dat iemand meteen thuis opgebaard werd. Hmm. En, en tussen het moment van opbaren uh, of overlijden... en, en dat iemand daadwerkelijk te aarde wordt besteld... daar zit vaak wel een week tussen. Zou dan, daar dan ook het gebruik van koffie en cake vandaan komen? Nee, maar om, om, om, om, om het, het in, in, na, een, na een aantal dagen ja. begint een, een, een stoffelijk overschot van iemand ja. natuurlijk enigszins te ruiken. Ja. En om, om die geur voor de mensen uit het dorp en de familieleden natuurlijk enigszins weg te maken, werden dus meerdere kommetjes koffie. Min of meer onopvallend in de kamer neergezet waar iemand opgebaard werd. Ja. En uh, er was dan inderdaad ook never nooit een, een, een lijkenlucht te, te ruiken. Nou, dan werkt en... het vast ook met de, met de auto waarin gerookt is. Ja, maar goed, ik, ik, ik herinner mij nog, dat, dat is mijn buurjongen, Jark Otten. Hmm. Die was met zijn motor tegen een aardappelauto aangereden. Ach die op, uh, in de bocht op de verkeerde rechthelf was terechtgekomen. Ja. En, uh, nou ja, die jongen heeft dus toen een week in de voorkamer daar gelegen, in, in, in de boerderij daar. En uh, daar stonden ze om hem heen, tot het moment dat, dat hij uiteindelijk begraven zou worden, of ging worden, uh, komm kommetjes of, en schoteltjes. Met koffie. En het was gewoon koffie uit, uit zo'n pak want, want dat dronk iedereen daar ook. In de ja. Uh, gewoon, gewoon een normale Douwe Egberts uh, roodmerk. En wat was er gebeurd dan? Hij, hij was dus uh, verongelukt met ja. de motor. Omdat een aardappelauto... Ja, uh, daar was hij tegenaan gereden. Maar waarom? De... Ja. Nou, die aardappelauto was op de verkeerde weghelft. Weg, oh, oh, dat had ik niet meegekregen. Ja. En, en, en hij kon hem niet meer ontwijken. En, en daar is die arme jongen uh, te pletten tegen gereden. Ja. Heel tragisch ongeluk. Ja. En, um, ja, nee, dat, dat, dat was ook zo'n lieve jongen, weet je. Maar um, door, door dat verhaal van die... Uh, ko koffie, Over die koffie, koffie kwam het weer helemaal naar boven, het hele verhaal van ja, deze jongen. Die... Ja, ja. van hoe verdrietig dat ook toen, toen was. Ja. En, en hoe, hoe die ouders ook intens verdrietig waren. Maar ook wel weer heel, heel blij en dankbaar waren... Uh, voor, voor het feit uh, dat, dat iedereen dan wel langskwam... om in de, in de opkamer, de voorkamer... Uh -huh. nog even één keer naar Jark, zo heette die jongen, te, te komen kijken. Ja, dat zal in het dorp ook wel voor ophef gezorgd hebben... Ja, nou dat nou, was een heel klein dorpje ja. Bapsen in, in Drenthe. En, en oh, ja. een dorpje van van, nou, waar, waar amper duizend mensen wonen. En en uh, iedereen, iedereen elkaar kende. Dus, dus dat hele dorp was ook in, in, in diep verdriet. En dat hele dorp ging dan ook naar, naar die begrafenis toe. En is dan ook in de dagen dat, dat hij daar opgebaard lag, in de voorkamer. Natuurlijk ook bij die mensen uh, langs geweest. Ja. En, en iedereen kwam ook om, om uh, die, die, die zoon van, van hun nog één keer te zien. Ja. En, dan, en dan niet te zien in, in een of ander uh, uh, uitvaartcentrum of zo. En ook niet te zien in, in, in, in de kist die dan in de kerk staat. Maar om, om nog één keer thuis te, uh, te kunnen zien. En, ja. en dan nog met, met, met de ouders die natuurlijk intens gebroken en verdrietig waren, nog, ja. nog uh, erover te praten terwijl ze dan bij de kist stonden. Ja. Uh, en nou ja, je begrijpt natuurlijk na een aantal dagen kan dat, zeker als het niet gekoeld, zo'n zo overschot niet gekoeld is, natuurlijk gaan ruiken. Ja. En ik rook niks. En ik was niet. Daar de eerste dag of zo. Maar ook geen koffie. Dan hangt dan niet een hele overtuigende nou, ja, koffielucht. Je ruikt, ja. Nou ja, je ruikt wel een klein beetje uh, de, de lucht van dat, dat daar, dus schoteltjes met een klein bergje uh, versgemalen koffie uit te Ja. Maar dat, dat is heel subtiel. En ik denk ook dat het natuurlijk wel zinvol is dat je dat, dat één of twee keer per dag. Natuurlijk ververst. Ja. Nou, het lijkt mij dat dus het koffieverhaal in ieder geval wel werkt. Dus ik, uh, ik hoop dat ik, dat, dat, dat in ik, ieder geval geprobeerd weet ik, wordt door de vraagstelster. Dat weet ik zeker. En, en doordat dat ik dat net hoorde, als ik ineens weer terug... Bij die bij gebeurtenis buur, in, het, in Wapsen. Dat een buur ooit eens verongelukt is. Ja. Nou, dankjewel voor je verhaal. Dankjewel voor het aanhoren. Oké, okay, dag Valentijn. Weer heel prettig uitzenden. Tot een volgende keer. 0800... Eén, één, twee, één. VOF De Kunst. We hadden een uh, mega-grote hit met één kopje koffie. 0800 1121 kun je nog steeds bellen met vragen en met antwoorden. Stefan, goedenacht. Ja, goedemorgen met uh, Stefan. Ik ben uh, blijven luisteren. Ja. Ik heb geen antwoord gehad op uh, mijn vraag. betreffende betreft het Eurovisie Songfestival. Nee. Maar ik heb wel een antwoord op jouw vraag. Jo. Wat betreft de crypto. Oh. En volgens mij bedoel jij pepernoten. Nou, Stefan toch, ja, was ook gewoon te eenvoudig eigenlijk. hè? Ja, het was uh, door, denk ik, maar toch een beetje makkelijk. Pittige Sinterklaas muziek, ja. Pittig is peper. Ja, muziek je is een noot. Ja, dat moet je net hebben. Dan ja, met dat met weet Eurovisie. jij dat allemaal weer. Ja. Nou, ik vind wel, <clears throat> we hebben het uh, net uh, 37 minuten over het Eurovisie Songfestival 39. gehad. Ja, ja, maar vind jij het nou niet frappant dat niemand belt met het antwoord? Ja, dat blijft al een grote verrassing. Volgens mij zijn jij, ik en John de Mol de enige die het interesseert. En John slaapt al. Ah, en die krijgt iets niet zomaar te pakken natuurlijk. Nee. Maar uh, ik ben benieuwd wat er, uh, wat er uit de kast komt dan. Ja, ik, ik zie het heel somber in. En omdat er volgens mij nog nooit een onderwerp geweest is waar echt helemaal niemand over belt. Maar er belt niemand of, uh, over de organisatiestructuur van het Songfestival. Oh ja, de mensen die erop gaan, die liggen misschien ook te slapen. Ja, of het is maar, zo goed bewaard geheim, niemand weet het. Het kan, kan ook zijn dat we met een uh, superplan uit de bus komen en dat Nederland eindelijk een keertje mee mag in kan doen. Dat ik gewoon zeg van jullie moeten Stefan bellen. Bijvoorbeeld, ja En dat hoor, jij straks voor John de Mol de hele ik, organisatie ik, ik. op je neemt en uh, staat te zingen. Ik sta paraat. <laughs> ja. Laten we mij maar bellen. Ik sta paraat en ik heb ideeën, ideeën daarover. En waar wachten ze nog op? Wat zegt u? Waar wachten ze nog op? Nou ja, uh, krijg een telefoonnummer maar. Of laten mij maar bellen, contacteren, prima. Ja. Prima, het lijkt me hartstikke leuk om me daar bij hem bezig te houden. Echt oprecht. Nou, ik ben, ik ben heel benieuwd. Mocht hij mocht bellen, laat je het even weten. Ja, ik ga, ik ga wat uh, met ja. contactgegevens hebben. Maar dan ga ik het wel mailen. En dan, als hij een respons op krijgt, dan laat ik het weten. Nou, dan uh, in dat geval uh, houden we contact, Stefan. En mocht er nog iemand bellen die er wel verstand van heeft... van de hele organisatie van het Songfestival... Uh... Dat zou zo afspreken. Dan hoor je het hier, blijf op één. doe ik. Dankjewel, Stefan. Ik, ik blijf luisteren, succes. Oké, okay. hoi. hoi. 0800-1121. John. Goedemorgen. Hallo. Ja, jij zat op het songfestival, maar als je nou even op uh, niet gemist... en je pakt er van de wereld door een paar weken geleden... Ja. Dan zit uh, de heer de Mol die zit het hele verhaal uit de doeken te doen. Maar en jij weet nog precies hoe het zat... Helemaal niet. Maar ja, maar de, dan, moet ik nu, een, dan moet ik nu een stukje uitzending van de Wereldraad door gaan uitzenden. Dat denk ik. Dat is wel het beste. Dan zit hij helemaal over te vertellen wat hij van plan is. Dan weet ik het allemaal. Maar ik weet nog niet meer wat de goede vork in de stil zit. Maar dat is, dat is wel bijgebleven. Nou, er moet toch iemand zijn die dat even wil gaan kijken. Misschien is er iemand op de chat die toch niks te doen heeft. Die even wil kijken. Wanneer was het? John de Mol bij de Wereldraad door. Ja, dat is een paar weken geleden. Misschien wel een man een half terug. Oké. Okay. Toen, toen, toen het net bekend was dat hij dat zou gaan doen. Ja. Toen is, toen is hij bij de werelderhoud door geweest. En David heeft hij verteld hoe en wat. Ja, ja, ja, ja, ja. Nou, misschien is er iemand die dat gezien heeft... die nog wel ongeveer weet te reproduceren wat er ter sprake kwam. Ik vind het mooi dat je belde. Oké, okay, dan. Je gaf een mooie voorzet. Dank je wel. <laughs> Succes ermee. Oké, okay, Oké, Zal Zalande. Hoi, hoi. Dag. 0800 1121 spencer hele goede morgen, hallo. Hallo. Lang leven uitzending gemist, waar ik nog even ga zeggen. Je heet toch niet Bond van je achternaam, hè? Hoe kom je daar nou bij? Nou, omdat ik ooit... Oh, dat was bij Radio 6. Had ik een meneer aan de telefoon. En die heette Jan Bond. Nee, Jan Bonte heette die zelfs. Jan Bonte en die won kaartjes voor een concert. En uh, toen het zei, vond ik dat heel grappig, want ik dacht dan kom je op de gastlijst... en dan sta je als Bonte Jan op de gastlijst. En toen zei hij, ja, het wordt nog mooier, mijn zoon gaat mee en die heet Spencer. Nee, er zijn er meer dus die mijn naam hebben, maar uh, we zijn nog zeldzaam. Maar je hoort het tegenwoordig ja. wel steeds vaker. Nee, ik heb een hele... Maar dat is weer een heel lang ander verhaal. Ik heb een hele andere rare achternaam. Ja. En die heeft allerlei betekenissen in Iran en in Hawaii, maar uh, ik ben een echte Nederlander. Want je heet van je achternaam? Mahi. Mahi. Ja. Mahi. Ja. Spencer Mahi. Ja, ik is... heb zelf het donkerbruine vermoeden dat het van Marieu afkomt, maar nogmaals, dat is een lang verhaal. Oh. Ik vind het wel een aparte combinatie, want Spencer zint... klinkt eigenlijk enorm uh, Engels. Ik ben vernoemd naar de profeet van de uh, Mormoonse kerk. Precies. Die heette Spencer Kimball. Oké. Okay. En Mahi? Dat is uh, afkomstig van degene die me verwekt heeft, jammer ja, genoeg. Ja, die ook zo heette van zijn achternaam. Ja, helaas wel. Want dat, daar heb je nu geen contact mee. Uh, gelukkig niet. Oh, oké. Okay. Ik hoor het al. Nee. Don't go, go there. Nou, en... als ik had mogen kiezen, had ik liever de achternaam van mijn moeder gehad. Maar waar, dat kan je toch gewoon regelen als je Ja, maar dat bent. kost 500 euro en Echt? dan moet het via de koningin. En als het dan niet gehonoreerd wordt, ben je toch je geld kwijt. Ja, maar de koningin vindt dat wel goed. Nou, ik denk inmiddels dat ik ga emigreren naar Nieuw-Zeeland. En daar heten er heel veel mensen Mahi en Kahi en Lahi. Dus dan uh, maakt het niet uit. Dat is één gezellige zotte bende. Maar hoe heet je moeder dan? Die heet de graaf. Ja, Spencer Mahi of Spencer de Graaf. Ik, het is moeilijk. En dan heb ik nog een tussennaam ook. En dat is? Ephraim. Och, het wordt je ook niet makkelijk gemaakt. Ja, of zoals de Hebraeën het uitspreken, Ephraim. Dus het was pas in groep 9 dat jij het zelf kon schrijven? Uh, nee, ik kon al heel vroeg schrijven gelukkig. Ja, en groep 9 bestaat niet. Wat zei je? Groep 9 bestaat niet. Groep 9? Oh nee. nee dat... na groep 8 ga je naar middelbare school. Het, het is al laat. Ja. Uh, waar bel je over, Spencer, Mai? Nou, heb je even? Ja. Uh, jij zei net, ik heb geen medewerker, maar wie neemt er dan de telefoon zo vriendelijk aan? Ja. Ja. Is dat geen medewerker? Is dat een vrijwilliger? Nee, nee, nee, dat is waar. Nee, ik heb een uitgebreide redactie van één persoon. Nou, ik wil maar zeggen. Ja, dat is waar. Nee, dat ben ik blij dat je even belt. Dat mag ik natuurlijk niet verlogenen. Nee, zeker niet. En nee. je moet jezelf ook niet verlogenen. Want een van de eerste die dingen die ja. over je lippen kwamen van uh, na tweeën... Oh. was van ik praat het alleen maar een beetje aan elkaar. Ja. Maar popnagels die houden een vliegtuig alleen maar een beetje bij elkaar. En klinknagels die houden een schip alleen maar een beetje bij elkaar. En zorgen dat het blijft drijven. Ik vind het prachtig, Spencer. Je houdt de uitzending drijvend, wil ik maar ja. zeggen. Ja, dus uh, ik ben de klinknagel... Nou, als je dat als een positief iets, uh, uh, of als een soort compliment hoort, dan ben je dan. Ik, uh, ik voel mezelf ontzettend klinknagel en jij bent een stuk ijzer. Nou, laten we het daarop houden. Ja. En je had het eerder in de uitzending ook nog over een woord zoals pats of boem. Ja. Volgens mij bedoelde je een onomatopee. Nee, nee. Nee. Wat oh, dan raken we helemaal in de war. Dan wordt het weer een heel ander verhaal. Ja, oh, ik, ik, maar weet je, ik hou zo van taal. Ja, ik zelf ook. Ik maar ik op... onthoud, oh no, maar ik onthoud het nooit. Daar heb je etymologische woordenboeken voor. Toch? Ja, dat is zo jammer, hè, dat ik dat nou even, um, okay. En dat heb ik weer van tien voor taal, de etymologie. Ja, je hebt wel gelijk. Nee, de verwarring is, een onop oh, een onomatopee of een klanknabootsing is een stijlfiguur... waar meerdere woorden een geluid wordt nagedaan. Dat staat vast op de chat? Nee, dit oh. staat gewoon op Wikipedia. Oké. Okay. Ja. Oh. Uh, dus uh, even kijken. Uh -huh. Bijvoorbeeld klateren. Dat klinkt al bijna als water. Oké. Okay. Ze dus je zegt klateren en knal is... en daar staat er ook inderdaad bij. Nee, maar ik las laatst een... Uh, dat was heel interessant, vond ik dat. Er was een hele jonge jongen die was aan het promoveren op onderzoek... Die uh, had onderzoek gedaan naar volgens mij in echt landjes in diep Afrika. Of uh, landjes um, uh, stammen in ja. echt diep Afrika. En uh, die, uh, die hele, de hele talen van die stammen bestond uit um, uh, woorden die, uh, die, um, uh, ja, die uh, bijna klankschilderingen waren. Oké. Okay. En daar was een woord voor. Dat, is, dat ga ik natuurlijk nooit meer terugvinden. Daar had je op dit moment ook helaas niet aan kunnen helpen. Nee, en dat is ook heel erg dat ik dat nou weer opwerp. Want dan uh, moeten we eigenlijk... Uh, zo, word ik zo verdrietig als ik om zes uur nog steeds niet weet. Nee, dan weer voor een volgende uitzending misschien. Maar bijvoorbeeld een, een, een uil... Die worden ook wel de oehoe genoemd. Ja, ja. Er staat hier Wikipedia. De reuzeuil. Ja, maar een oehoe... Dat klinkt ook als wat het is. Juist. Maar in dit geval is het moeilijk, want het beest zegt ook oehoe. Ja. Maar em, es, ze hebben daar in, in die bij die Afrikaanse stammen... hebben ze bijvoorbeeld een... Uh, het, het, het precieze woord weet ik niet meer, maar een omom-bom-bom. Ja. Dat betekent dan een dikke man. Oké. Okay. En bombom, oh bom bom, dat klinkt natuurlijk al als dikke man. Bonbon, ja. ja die heeft wel dit... bonbons op misschien. Ja, maar is, dat is weer dan de associatie. Maar als je zegt, ja, er komt een bombom, oh bom bom, dat klinkt veel meer van... ja, inderdaad, daar komt een dik mannetje in plaats van daar komt een dik mannetje. Ja, en dan over associaties gesproken, want ik ja. ben zelf ook dol op taal en associëren en woordassociatie. Maar jij hebt het over een oehoe en dat die oehoe zegt. Maar hoe zat dat dan ook alweer met die polyphenario? Um, ja, dan moet ik meteen denken aan de cabaretprijs natuurlijk. Het um, was van uh, Toon uh, Hermans. Ja, het is Toon Hermans, Polifinario. Maar die zei niet Polifinario, die zei Krook Krook, Ja. Toch? Ja. Of verklap ik hem nou? <laughs> maar daar belde ik niet voor. Oh, dat walen we weer af. Ja. Nou, dat is toch juist leuk? Dan ja. heb je zo weer een programma vol. Ja, precies. Het uh, tikt weer lekker aan. Nou, ik had eigenlijk twee vragen, maar ik zal er eentje voor een volgende uitzending bewaren. Ik wil alleen nog even vragen, van, klopt het nou dat je 26 bent of klinkt je nou zo oud? Nou zeg. Ik nee, volgast vond vond zo, vond zo oud. Het Ouder. Is. Sorry? Ik geloof dat dat onaardig is. Nee, dat was helemaal niet onaardig bedoeld. Ik vind, je moet aan een klinknagel nooit vragen hoe oud hij is. Ik vraag ook niet hoe oud je bent, maar oh. iemand zei net 26 en toen dacht ik van 26, maar je klinkt veel volwassener. Nee, ik heb wel al met enige regelmaat mijn 26ste verjaardag gevierd. Oh, vandaar. Ja, dat wel. Nou, ik heb het bij mijn moeder ook wel eens over de 52 e verjaardag, terwijl ze er ietsje ouder is dan dat. Ach. Dus neem me niet kwalijk. Nou, ik, ik hoop dat mijn zoon het ooit over mijn 52e verjaardag heb, uh, heeft. Als je ooit. 60 plus bent of heel, zo. Heel, dat het nog heel lang duurt. Ja, ja, Goed, ja. Goed, mag ik je bedanken? Nou, ik had nog een vraag. Nou, oké, okay, doe dan maar. Als het snel mag. Ja, maar dan ook wel snel. Ja, ik zal mijn best doen. Ja. Uh, er was net een vraag over die vaardoek. Ja. Ik hoop dat die natuurkunde leraar of uh, meneer nog luistert. Ja, Klaas, ja. Sorry? Klaas Klaas. Uh, ik heb namelijk ooit gehoord dat warm water sneller bevriest dan koud water. Hoe kan dat dan? Oh ja, weet je dat we die vraag ook al eens gehad hebben? Dat zal vast, maar hoe lang doe je dit programma al? Oh ja, en het is zo jammer hè, dat je op mijn uh, vergevorderde leeftijd van 28 dat an de antwoorden dan meteen weer vergeet. Nou, het zou niet best zijn, dat zei je eerder uh, vanavond ook al min of meer, als je het allemaal zou onthouden. Want dan zou je inmiddels een, een hoofd hebben als een boei. Dat uh, wel een beetje, ja. Dan zou ik echt een, uh, een uh, karretje moeten hebben om al die informatie en dus mijn hoofd op mee te sjouwen. Um, ja, wat was het ook weer? Maar warm water bevriest inderdaad makkelijker dan uh, koud water. Maar waarom? Nou, ik ho hoop inderdaad dat Klaas nog niet in slaap is gevallen. Nee, dat hoop ik ook. Uh, je weet maar nooit. Ik ga mijn best voor je doen. Oké, okay, alvast hartstikke bedankt. Ja, jij bedankt. Goeiedag. Dan Goeiedag. Dank je wel. Uh, dag. Doeg. 0800-1121. Mevrouw Geit Goudswaard. Ja, spreek je mee. Mooie zelf... naam, hoor. Ja, nog geen blikwaard, hoor. Nee, ja, maar mijn... u bent wel goudwaard. Ah. <laughs> Uh, ik bel nog eventjes over die koffie. Ja. Want uh, ze hebben het over het in een kopje zetten en in een blikje doen en weet ik het. Maar ik gebruik het zelf ook. En ik doe het gewoon in een nylonkousje. En dan hang je het ergens onzichtbaar op en het haalt echt alle luchten weg. Maar gaat het dan niet overal naar koffie ruiken? Nee, absoluut niet. Hoe kan dat nou? Ja, dat weet ik ook niet. Maar ik heb het ook te raad gekregen, want uh, de kattenbak, en je kent het wel... En bepaalde luchtjes en echt, je ruikt het niet meer. En, maar een, een kopje gooi je om en vooral in een auto. Ik bedoel, en als je nou altijd een een, een nylon -kousje neemt en daar een, uh, wat gemalen koffie in gooit, heb je nooit gehast meer van luchtjes. Nou, dat scheelt dan weer uh, uh, bakjes en borden neerzetten. Ja, dat, ja, en omgooien en zo. Ik bedoel, een nylon kousje het blijft het zitten of valt het op de grond. Ja. Precies, en dat het eraan... heb, je, heb je niet uh, als je dat een bakje op wat dan ook neerzet. Nee. Nou, hartstikke goede tip. Ja, het is echt, Daar verbel ik er nog eventjes over, want dat het koffie helpt, dat uh, is wel duidelijk. Het is een goede tip. Ik vind goud waard. Ja, ik dat... stel <laughs> Je bent een goede woordspeling, hoor. Nou, het is niet zo moeilijk als u mevrouw goudswaard heet. Nee, dat kan wel. Je hoeft niet heel diep te graven. Ik ga je vertellen, ik zet altijd mijn wekker op twee uur. Ik ga vroeg naar bed en ik leg tot zes uur. Luisteren, want ik vind het werkelijk een boeiend programma. Van... Nou, ik vind het fijn, fijn om te... Dat hoor je regelmatig, hè? Nou, dat vind ik mooi. Dank u wel. Dank u wel. Nou, doe je best mee en oh, ja. werk ze. Ik ga mijn best doen en u uh, luistert ze. Oké, okay, dag. Dag. dag, dag. Ronald, goedenacht. Goedemiddag. Goedemiddag. Goedemiddag. <laughs> nou, het is heel simpel uit te leggen. Uh, koffie namelijk, uh, is namelijk smerige lucht. En daardoor gaat de lucht in de koffie zitten en dan krijg je namelijk een handelijke lucht. Maar je ging net door een tunnel, koffie, en toen? De koffie die filtert de lucht. Dus Wacht, de, even de, de, hoor, de, de, voor de ik van de koffie die gaan in de koffiebonen zitten, maar daar bel ik niet voor. Oh. Nou, waar, wel, waar bel je wel voor? Laten we het dan daar al gewoon over hebben. Uh, het afgrijzelijke songfestival. Nee, het ja. is niet afgrijzelijk. Ik vind het afgrijselijk worden omdat het meer om de cel gaat in plaats van om het lied. Ja. Maar mijn hart maakt wel een sprongetje. Want het is vijf minuten voor vijf. Ja. Dat betekent dat we straks het nieuws krijgen en daarna een plaatje. Oh, Ik ga het heel kort uitleggen. Ja, doe maar. Nee, uh... maar het is, mijn hart maakt een sprongetje omdat het feit dat jij nu belt... betekent dat de volgende uh, plaat moet aansluiten bij dit onderwerp. Dus ik zal toch helaas straks na het nieuws weer een Songfestival plaat moeten draaien. Oh, dat vind ik niet zo erg. Als het een beetje ouder is, vind ik het prima. Een beetje ouder. Ja. Oké, okay, dat kan ik regelen. Ja. Uh, ze hebben bij de Tros bedacht dat John de Mollet mag uh, gaan doen. En die wil spectaculair, maken. Ja. En alle tekstschrijvers dicht tussen muziek die, uh, componisten die mochten namelijk een nummer insturen. Er ja. is dus een commissie van poging tot bij zijn mannen bij de Tros die zegt van nou, dit vinden we een leuk nummer. Die gaat door de volgende ronde intern. En die krijgen een uitnodiging om het nummer uitgevoerd te krijgen. Dan dus zal artiesten zeggen van, nou, wij willen naar het songfestival. Ja. En middels show en een uh, hoop uh, sms en bel- en uh, stemmogelijkheden... komen die twee bij elkaar en dan krijg je het winnende lied met artiesten. Ah, maar dit is, dus, na dit is natuurlijk heel onduidelijk. Uh, nou, er zijn mensen die schrijven liedjes. Ja. En die mochten... Een liedje insturen. Ja, is in dat op. is heel duidelijk. Kijk, laten we even als voorbeeld nemen. Jij schrijft liedjes. Jij hebt jouw mooiste liedje opgestuurd naar de tros. Daar was een inschrijving voor, die is volgens mij zelfs nog open. Uh, ja, volgens mij nog net. Ja, en dan, nou, jij stuurt je liedje op. Ja, ja. Dan kom ik op de grote stapel te liggen met alle nummers die anderen ook ingestuurd hebben. Dan wordt er naar gekeken van, is dit geschikt voor het Songfestival? Ja of nee, door een clubje bij de Tros en John de Mol. Ja. En die nummers worden uitgekozen om uitgevoerd te worden. Ja. Dan zijn er een hele club artiesten die zeggen van... nou, wij hebben een, uh, een lied, wij sturen het in met ons naam eraan. Je hebt ook een artiesten die zeggen van... nou, het maakt ons niet uit wat we moeten zingen. Wij willen naar het Songfestival. Ja, er was, iemand... Oh, er was al iemand die zich had opgegeven. Hoe heet die toch? Die man met dat prachtige wit-grijze haar, Musical musicalster, vroeger, vroeger zanger, nu echt fulltime musicalster, al wat ouder. Anders had hij niet wit haar, maar... Zal Ben Kramer kunnen zijn? Ja, Ben Kramer, die heeft volgens mij al aangegeven dat hij wel naar het Songfestival wil. Ook LA The Voices, uh, uh, Mick Haren. Hé hey, ja, laten we het nog een keertje met Gordon proberen. Ik vind het prima. <laughs> Ik vind het prima, ik heb een veel beter idee. En dat is Uur, uh, ja. uh, Herman. <laughs> nou, dat zou best leuk zijn. Uh, ja, want dan weten de mensen zeker dat de hele wereld erom lag. Ja. ja, dat zou mooi zijn. Ja, dan krijg je zo'n poppenkast en dan Op blote en voeten. Ja. Maar, maar, maar heeft, hebben LE de Voices zich echt aangeboden? Die hebben zich eh, volgens mij ook al aangeboden. Oh, maar goed, maar, okay, dit begrijp ik allemaal nog. Maar wat wanneer, weet je ook wanneer dan het Nederlands Songfestival? Dat is toch altijd in mei? Uh, als ik het goed heb, is het eind februari, begin maart. dat het uh, op de Nederlandse TV uitgemaakt wordt. en wie met welk nummer me gaat? Oh, dan is, in mijn is het in mei natuurlijk het gewone Songfestival. Uh, dan zijn we zeg maar twee rondes eh, door de week. Ja. En dan op zaterdag de grote finale. Ja. Maar, maar en hoe gaat het dan? Want wanneer zien we Ben Kramer dan met zijn liedje? Uh, ik verwacht dat als het erdoor komt, dat het uh, dat eind februari begin maart... dat ze dan eens een keer uh, de nationale rondes gaan houden. Oh, ik vind het nu al leuk. Ik ga er nu voor zitten. Ja, ik wel. Ik ben er ja. alweer helemaal klaar voor. Maar um, uh, Even kijken, want die, die, uh, die club van wijze mensen bij de Trost... Dat is ongetwijfeld uh, Daniel Dekker. Dat is toch een uh, uh, radiobaas die precies weet volgens mij wat, uh, wat de hits zijn. Uh, ja, dat is al een uh, hele muziekredactie van, zeg maar, Radio 2. Ja. En uh, Sterren.nl, uh, dat, dat valt allemaal onder oh, de Trost. Oh, dat, dat gaat allemaal mee. mee bemoeien. Nou, nou ik, ik ben nu al benieuwd. Ik ga na het nieuws in ieder geval LA The Voices draaien... als ik hem hier in de computer kan vinden... En daar zit me toch een lelijke taalfout in, in het liedje? Ik weet het niet. Ja, het is echt verschrikkelijk. We doen straks zoek de taalfout in het liedje van L.A. the Voices. Dan ga ik hem opzoeken. Jij bedankt voor het bellen, hè? Graag gedaan. Goeiedag nog. Zelfde. Dag. Bye. 0800 1121 dat is het nummer voor vragen en voor antwoorden. Maar als je wil, kun je het ook proberen op 0800-1121.